Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De problemen bij het UWV zijn groter dan gedacht. Ook met de Wajong zijn fouten gemaakt, melden een vandaag in het AD. De Wajong is een uitkering voor jongeren die ziek zijn of een beperking hebben. Duizenden van hen zouden hierdoor onterecht wel of geen uitkering hebben gekregen. Een medewerker zegt dat de interne controle bij het UWV een rommeltje is. Bij een steekproef bleek maar iets meer dan de helft van de dossiers helemaal in orde. Alle alarmbellen zouden dan af moeten gaan, zegt de medewerker, maar dat is dus niet gebeurd. En het is een nieuw wapen voor mensen die worstelen met een gokverslaving: Gamban. De directeur van het loket Kansspel, dat helpt bij gokverslavingen, legt het uit. In principe um, kun je de software downloaden en installeren op je device. En dan uh, ja, ben je in principe uitgesloten of ben je, kun je, uh, zijn alle uh, goksites geblokkeerd. Normaal gesproken kost die software geld. Nu is het gratis vanwege een deal die de Kansspelautoriteit met de maker heeft gesloten. Het loketkanspel gaat de software aanbieden. Dat is het loket waar mensen naar verwezen worden als ze problemen hebben met gokken. Een Amerikaanse kajakker die al maandenlang vermist is... heeft mogelijk zijn eigen dood in scène gezet. Ryan van 44 kwam niet meer terug na een tocht op een meer. Er werd eerst gedacht aan een ongeluk... maar de plaatselijke sheriff zegt nu dat het waarschijnlijk anders zit. De politie heeft ontdekt dat de vader van drie kinderen een extra paspoort had. Dat nog is gebruikt in Canada. Ook had hij een dikke levensverzekering afgesloten. Was er geld overgemaakt naar het buitenland. En had hij met een nieuw mailadres contact met een vrouw in Oezbekistan. Het verhaal wordt nog gekker. Online gaan beelden rond van een vlogger waarin die mogelijk te zien is. En daarin stelt hij haar een vraag: Do I go to Uzbekistan or stay here? Have you have family there? No. Why do you want to go? Meet a woman. To meet a woman. De politie denkt dus dat de man daarheen is gegaan om een nieuw leven op te bouwen. Ze vragen hem om contact op te nemen, vooral omdat zijn gezin met veel vragen zit. Het weer nog een grijze dag met motregen of regen. Vanmiddag kan daar in het noorden ook hagel bij zitten. Het wordt vandaag 5 tot max 9 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Daryl Hall en John Oates bij Goedemorgen Zandvoort op ja. zaterdagmorgen. En uh, heerlijk hartelijk begin. welkom, heer Jaap. Goed beginnen. Ja, heerlijk ja. ja. We zitten hier uh, voor het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Alle luisteraars, welkom. Uh, Ger Loogman en uh, ja, Hans, mijn uh, Hans, Hans Botman. Botman gaan presenteren. En het eerste uur is de techniek in handen van Jaap Koper. Oh. Jaap, welkom. Dank. Uh, het is druk. We laten we beginnen met even een klein nieuwsfeitje. Dat was een beetje misschien wel, uh, Ger. Ja. Uh, Circus Standvoort is verkocht. Hè? Ik heb het begrepen, ja. Oh, je had het begrepen. Ik okay. had het begrepen aan wie? Nou, het is niet verkocht aan de partij die erin komt, uh, State. Uh, hoe heet dat? Uh, uh, Game State, dat is een. een, ja? een, een, een, een, een uh, die hebben meerdere. Uh, van die funpalezen. Oké, okay, het blijft wel een gok. Uh, het blijft een uh, soort, nou ja, gokken. dat gaat eruit. Want ja? uh, echt wat je geld kan verdienen. Want daarom is ook uh, de familie Heino ermee gestopt. Omdat mm -hmm. straks die kansspelbelasting gaat omhoog. En dan zijn ze bang dat, uh, dat het uh, te veel geld gaat kosten voor mensen, et cetera. Mm -hmm. Dus het, het worden straks alleen maar uh, van die funspelletjes. Okay. Het is dus verkocht aan een derde en uh, het, het wordt dan verhuurd aan GameState. En het wordt niet afgebroken? Uh, nee, dat denk ik niet. Het is toch wel jammer. Nou ja. Uh, of nee, ik zou zeggen, zet het lekker op de boulevard. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, dat is toch een hele klus, lijkt mij. Ja, dat is wel, Wat ja. gaan we allemaal doen deze ja. nou, twee spelen. uur? We beginnen met een reportage van Jaap Koper over het uh, straatnaambord de oude trambaan. Ja, die is afgelopen, gisteren, Ja, dat he? is leuk. Ja. Ja. Ja. Uh, de duurzaamheidsprijs is afgelopen dinsdag uitgereikt. Precies. Daar heeft Carina, Carina. twee uh, opnames over. We gaan even met Michael Kappel bellen over het Sinterklaastoneel. ja. He, dat uh, kent Alles iedereen leuk. ook al allemaal natuurlijk. In het tweede uur gaan we met Martijn Ridder van de provincie praten over uh, samen slim naar zee. Dat is een mooie, mooie uh, wat is dat website. Precies? Nou ja, de, de, de mogelijkheden wat je kan doen om uh, slimmer naar zee te gaan. Dat het niet allemaal in de file staat. De ah, okay, okay. uh, ondernemer van het jaar is ook donderdag uitgereikt. Uh, Tom ja. van de Veen komt uh, langs. Uh, Hotel Keur gewonnen. Leuk. Ziet er prachtig uit, uh, uh, jongens. Ja, ziet er zeker mooi uit. Ja, uh, een, en, uh, uh, directeur van het Stamford Museum. Arlie. Uh, uh, die ja? komt uh, in de uitzending. Carina heeft daar een opname mee gemaakt. En we sluiten af met Willem Stroman. Willem over. zelf. Klassiek. Klassie ja Die morgen weer is. Nou, helemaal goed. De reportage van uh, Jaap Koper. Daar gaan we eerst naar luisteren. Jaap, start maar in. Oh, ja. Dan moet ik er wel iets uh, bij vertellen. Want uh, er was uh, van de week uh, was de onthulling van een straatnaambord. Dat, dat had alle aanleiding toe omdat er ooit uh, een tram overheen heeft uh, gereden. En met een van de mensen die daarbij betrokken was, was Volger Bloemen. En daar had ik een ergens. Volger Bloemen, uh, een van de mensen van een straatnamencommissie. Want we staan bij een onthulling van een bord. Dat zegt iets over het verleden van Zandvoort. Jazeker, uh, het is uh, al jaren bekend uh, dat... Uh... Deze, deze rij, dit rijbootpad naar richting Aard de oude trembaan wordt genoemd. Maar we zijn nou ooit vergeten om hier een formeel bord bij te zetten. Ja. En uh, door uh, een ongeluk of door in ieder geval klachten van mensen bleek uh, dat men vergeten was het bord te plaatsen. En dat hebben we nu vanmorgen hebben we dat gedaan. En hebben we hebben nu formeel een oude trembaan.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 dat er een afslag zou komen tegen hoogte van de huidige brandweerkazerne... Ja. van een trambaan die over het spoor zou rijden... Ja. en die dan aan zou sluiten op de Noordboulevard. Nou ja, dus er is in het verleden ook... dus in recente verleden veel over nagedacht... maar het is nooit gebeurd. Oké. Okay. Moeten we dit koesteren, dit uh, stukje geschiedenis? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te weten dat hier een tram heeft gereden. En dat het uh, een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Zandvoort. Dankjewel. Graag gedaan, ja. Ja, dat was Volker Bloemen. Ja, we kennen hem. Ja, want uh, hij weet uh, heel veel over de historie. Nou, dat hoef ik jou op. niet uit te leggen, Ger, denk ik, dat uh, in dat opzicht. Uh, maar ik had ook een gesprek met de wethouder. Ik heb hem. ...twee keer proberen te vragen... Want ...het ligt ook een beetje aan mij... ...Gert-Jan... Uh, Gert ...van, van, Gert ja, ja, van, uh, van hoe lang... Uh, ...of hoever loopt die oude trambaan... ...waarmee ik bedoel... ...de huidige oude trambaan... ...dus de ja. fietspad zoals die er nu in ligt... ...maar daar kreeg ik ja, uh, toch niet 1, 2, 3 het antwoord op... ...want hij bleef in uh, herhalingen vervallen. In in, uh, voor alle duidelijkheid... ...het is mm -hmm. het, het, het, het fietspad die naast de Zandse uh, ligt... Uh, ...nee, daarachter. dat is daarachter... ...dus ja. het is uh, zeg maar bij de Gertabach. Ja. Tot, tot aan, ja, uh, daar staat het straatnaambordje ook nog bij ja? de Herman Heijemansweg. Okay. Wat daarna gebeurt, uh, weet ik niet. En tot twee keer toe heb ik dat geprobeerd te vragen aan Gert-Jan. Maar die bleef in een uh, herhaling uh, zitten. Want uh, ja, die bleef in het verleden hangen eigenlijk. Nou, maar uh, dat hoor je zelf wel uh, tijdens het uh, gesprek. De wethouder Gertjan Bluis. Want het heeft alles te maken met een onthulling van een straatnaambord. Ja. De oude trambaan. Ja, ja, waarom?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 ...avond van Zandvoort 200 jaar. Dus wij vonden het eigenlijk wel een mooi moment... ...om dat eigenlijk ook een beetje te starten... ...om te zorgen dat zo'n bordje dan terugkomt... ...met de oude treinbaan En, en dat, dat is wat we dus nu hier doen. Er zijn mensen aanwezig, ook van historisch Zandvoort... ...om dat uh, te onthullen. En dat hebben we net gedaan. Uh, oude trambaan tot... tot ...hoe uh, ver loopt die dan? Nou...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 ja, ik zou wel graag willen dat, dat het weer terug zou komen. Want op zich zou het een attractie zijn als we weer een tram zouden hebben naar Zandvoort. En het, het, het zou qua vervoersbeweging over de slaan natuurlijk helpen. Maar je ziet het, hij wordt intensief nu als, als fietsroute gebruikt. Dus wat dat betreft heeft hij wel een functie nog steeds. Uh, volgend jaar, 200 jaar.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 Oké, okay, prima. Nou, leuk uh, Jaap, uh, mooi. ja, mooi. Ik denk dat hij gewoon te, tot Bindveld loopt. En daarna krijg je natuurlijk aardehout, ja. Wat tot Bloemendaal behoort. Precies. En dat hij daarna de oude trembaan niet ja, meer heeft. Nou, dat weet ik, ook, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus, uh, ik, ja. ik heb het uh, nog ergens uh, aan wat geleerden uh, gevraagd. Of mensen die in ieder geval iets uh. van de wordt geschiedenis weten. Maar het schijnt dus dat die oude trembaan gewoon officieel... Uh, nou ja, officieel. Tenminste, officieus vanaf de Hermann Heijmansweg tot aan... Uh, uh, wat is het, de tol? Uh, de viersprong, daar moet je ja, het uh, zoeken. Ja. Nou, uh, dat, dat, dat ook oude trepbaan is. Ja. Alleen is dat nog niet officieel bekrachtigd. Ja, ja, ja, ja. uh, maar nou, hij goed. loopt toch helemaal door naar, naar, naar, naar uh, uh, uh, zeg maar, uh, de, de, de rotonde. Uh, dat zeg ik, viersprong. Is dat de viersprong? Ja, dat is viersprong, de viersprong. Ja. Okay. Ja. <laughs> nou ja, goed, we komen er toch niet uit. Uh, ja. ja, dan uh, um, draaien uh, wat muziek. Wat heb je klaar? Uh, Fleetwood Mac wow. met Little Lies. Je bent goed bezig, ja, weet je wel. lekker, ja. Dat? ja even aankondigd. ja We hadden het even goed. over Christine McVie. Uh, de zangeres uh, van uh, Vlietopmerk, ja, een van de zangeressen. Klopt, in uh, ja. 2022 op 30 november overleden. Dat was twee jaar geleden. Dat was goed. Dat was nog, oh, ja. uh, we gaan verder met het programma, want er zit een bom vol natuurlijk. Uh, afgelopen dinsdag werden de duurzaamheidsprijzen uitgereikt. En wat zijn door, uh, de duurzaamheidsprijzen? Uh, nou ja, dat Hans. is gewoon een inwoner die uh, zich... Uh, uh, heeft ingezet voor uh, scho schoonmaken en dingen en, en uh, weet ik wat hij allemaal kan doen om duurzaam te zijn. Okay. Ik ben toch ook duurzaam al niet? Ik ben Daarom. zeer duurzaam waarom. <laughs> En er was ook nog een onderneming. En uh, Carina was daarbij in de haven van Zandvoort. En die heeft daar uh, opnames gemaakt. Ik kom nog dus wel eens die... bij, bij leuke uh, uh, festiviteiten. Ja, dus ja jij gaat op vakantie, maar ik... Uh, nou, dat is geen vakantie, doe, doe gewoon nee, nee, Keihard okay. werken. Okay. Kei werken. Maar uh, in ieder geval zenden uh, uh, dat zo uit in het eerste deel uh, waar we nu mee bezig zijn. In twee delen. Dus uh, de eerste deel gaan we nu naar luisteren. Nou, ik sta hier bij Patrick van den Berg. Ik mag jou feliciteren, geloof ik, hè? Ja, dankjewel. Uh, duurzaamste inwoner. Verrassing. Ik was genomineerd, maar je weet bij god niet wie er nog meer op de nominatie staat. Want ja, 38 inzendingen waren er dit jaar. Dus dan, ja, hartstikke leuk dat ik dan de winnaar van uh, inwoner ben. Zoals de wethouder al zei, gefeliciteerd, nomineerde. Want jullie zijn allemaal goed bezig. Moeten jullie ook vooral doen. Maar dit is wel even extra leuke waardering. En waarmee heb je nu eigenlijk deze prijs gewonnen? Want waar zet je je voor in als mensen het nog niet weten? Nou, waar ik mee heb... Het is eigenlijk, in mijn bedankwoord heb ik eigenlijk de groep willen betrekken. We zijn er ruim drie jaar bezig met schoonwandelen. Iedere laatste zaterdag van de maand tussen tien uur en half twaalf... dan gaan we ergens in een wijk, proberen we een wijk schoon te maken en tegenwoordig is het iedere keer de opkomst wel 15 tot 17 man, oh. dus ja, dat is een uh, leuke groep. Um... Maar ja, we houden dit vol iedere keer, omdat, omdat er zo'n opkomst is. En je maakt elkaar, ben je aan het enthousiasmeren om, om het door te zetten. Ook al regent het. Ik heb nu een schafkeet gekocht. Um, ik, ik, heb een, uh, als, ik ben ook nog raadslid. En als raadslid dan krijg ik een uh, raadvergoeding iedere maand. En uh, ja, ik hoef daar gelukkig... Uh, ja, is dat, is dat, ik heb een uh, goedlopende zaak. Dus dat geld uh, mag ik van mevrouw ook voor andere dingen besteden. Dus daarvan heb ik heb ik een schafkeet gekocht, omdat dat schoonwandel is echt wel een passie. Omdat ik vind dat het belangrijk is dat de leefomgeving waar je zit... dat het schoon is en dat het netjes blijft. En ik denk als dat op orde is, dat mensen zich ook wat gelukkiger voelen. En daar komt het een beetje vandaan. Ja. Dus met dat raadsgeld heb ik een schafkeet gekocht. En daar kunnen we nu, als het dus regent... kunnen we met z'n allen droog na afloop een bak koffie drinken. Ik heb de stokken die heb ik daarin opgeslagen. De, de gele jasjes die ik altijd bij me heb. Uh, die hebben we mee. Dus ja, wat dat betreft is... Uh, uh, en in het begin ik, uh, had ik die spullen bij me in een rugtas... En zo ben je begonnen. Dat, zo ben ik begonnen. In een, term, een rugtas, thermos kan ermee. En toen uh, had ik uh, kartonnen bekertjes. En toen zei een, een, een, een jong meisje. En ik denk dat ze zeventien was op dat moment. Achttien. En die zei toen van ja, ik vind dat niet echt duurzaam. Die bekertjes. Dat was 2,5 jaar geleden. Goed en, gezien. Ja, en, en dat was ook goed gezien. Maar omdat iedere keer op je rug koffiebekers mee te nemen, dat is wat. Dus zodoende ben ik gaan denken van... Hey, hoe kan ik dat groep toch enthousiast houden? En hoe kan ik het verbeteren? En wat, hoe zou ik het toch vorm willen geven? En toen ben ik aan het idee van de schafketen gekomen. Maar zo ben je elkaar aan het inspireren... en aan het enthousiasmeren om, om door te gaan. En ja, het, het, het is hartstikke leuk... want vanavond waren ze van de groep... waar de tien uh, mensen die iedere keer meegaan... die waren ook meegekomen naar deze avond... omdat we echt... Uh, een, een, ja, een, een gezamenlijk gevoel hebben dat we het met z'n allen doen. Het is niet alleen ik als inwoner, maar een groep inwoners is, is, is deze prijs aan toe gekomen. Zo voelt het voor mij. Ja. En, uh, dus ja. Kunnen mensen zich opgeven of moeten nee, ze gewoon ook... op, altijd op die plek uh, verzamelen nee. en dan ben je daar gewoon? Nee, het is wat, hoe het in de werk gaat. Ik, uh, uh, ik heb een uh, Facebookpagina samen met Femke... Uh, maar onderhoud ik die pagina en dan plaatsen we het de woensdag of de donderdag... Voor de, zaad, voor de zaterdag plaatsen we het in uh, groepen van je bent Zandvoort Rals, of je mag je Zandvoort ervallen of Zandvoort Nieuw-Noord. En op onze eigen Facebookpagina schoonwandelen Zandvoort. En daar zetten we op foto's van waar we vuil zien liggen en waar, uh, waar we gaan lopen. En dan melden we een startpunt. En uh, af en toe dan uh, maak ik een grond dat we in vier groepjes apart gaan lopen. Dus zo doen we eigenlijk door middel van Facebook... Melden we uh, waar we gaan lopen, maar ik heb ook een, uh, twee mensen bijvoorbeeld, die hebben geen Facebook. En die stuur ik een, uh, een berichtje. en die geven me dan aan van oh Patrick, uh, ik heb geen Facebook. En die mensen heb ik hun gegevens. En die stuur ik dus een, bericht, een berichtje van ...hé, hey, we gaan daar en daar lopen. En dan uh, uh, indien je tijd hebt, wees welkom. En dan het, weet je, het blijft vrijblijvend. Dus zodoende weet ik nooit exact hoeveel mensen er meegaan. Uh, dus ja, zo. Zo maar maar um, ligt er altijd veel fel? Uh, zijn er ook momenten, nee, zoals dat... nu november. Mensen zijn niet meer zo heel veel buiten in die zin, zoals in de zomer. Of is het toch nog steeds dat je denkt, hè, toch nog heel veel op te rapen? Ja, dus altijd wel Weet je, um, altijd wel veel op te ruimen, vooral ook bij, bij flats merk je dat, me, dat mensen peuken naar beneden gooien. Oh, ja. en, uh, ja. dus dat bij, de, bij, het, schuiter, bij het Schuitengat ja. en Venemaplein ligt er altijd wel rondom Pellerschip, daar in, de, in die helm ja. ligt er veel zooi ja. uh, dus altijd wel, wel Iets. Uh, een wijkje te vinden waar we kunnen zeggen van nou daar is wel weer genoeg op te halen en ook al denk je van nou het ligt er wel aardig bij en dus, dus, dus, zoals de afgelopen maand toen waren we in Oud-Noord en dan dacht je eigenlijk wel van maar als je dan toch met, ziet wat je met, met z'n 17e waren we toen. Wat je dan toch weer opruimt voor de vuil. Ja, dan denk je toch van, hé. Hey, ja. Eigenlijk viel het niet mee. Als je nee. dan toch ziet het eindresultaat. En wat wel weer fijn is, ook voor Spanelanden. We hebben nu, eh, ja, omdat ze weten dat we iedere maand zo bezig zijn. Hebben we voor Spanelanden een eh, kaart gekregen. Dat ik het afval in een ondergrondse bak... Uh, oh. Kan doen, dus dat we, dat we het afval ook onderweg kunnen we het tijdelijk, kunnen we het ook uh, in die ondergrondse bak weggooien. En wat ook wel leuk is. Uh, twee maanden geleden in Nieuw-Noord waren we bezig. En toen kwam handhaving en die zag ons lopen. En die zegt handhaving, oh wacht even. En die had dan de sleutel van die ondergrondse bak En die hebt u voor een paar lopers, want omdat we het in verschillende groepjes waren. En er was handhaving, die is zo behulpzaam om even die afvalbakken open te doen. Dus wat dat betreft zie je ook dat dat soort mensen toch opletten waar je mee bezig bent. En dat ze ook uh, hulp bieden. Ja. Dat is hartstikke leuk. Nou... Geniet van deze eer nou, en voor de hele groep. Ja, we gaan met de groep. En uh, ga even lekker wat uh, proosten erop. En heel erg bedankt. Dankjewel. Leuk je te spreken. Dankjewel. Nou, dit is een mooi verhaal. Ja, het is een pa goede winnaar, Patrick. Ik uh, een... kan je vertellen, ja, ben... hij is op dit moment met een groep in het centrum bezig. Oké. Okay. Want normaal doen ze dat de, volgens mij de laatste zaterdag van de maand. Mm -hmm. Maar ze hebben besloten om uh, feest te vieren door ook rommel op te ruimen deze zaterdag. Dus op dit moment. Heel in goed. het centrum. Goed hoor. Want er ligt wel eens wat, hè natuurlijk. Er ligt wel eens het wat. Het grappige is ook dat hij uh, is lid van de BBB, de Boerenburgerbeweging. Ja. Um, want zijn zoon werkt daar ook. En uh, die had het verteld uh, in Den Haag, uh, op de, in de fractiekamer. Ja. En toen heeft Caroline van der Plas besloten om hem een mooie bos bloemen te sturen. Ja, nou, het, het moet allemaal. Nou ja, ja, nou ja dit, dit, dat zijn die leuke dingen die er al bij komen kijken. Precies. Goed, uh, ja, we gaan ook bijna weer uh, uh, naar het Sinterklaas toneel. Op dit moment niet, maar uh, we draaien eerst lekker muziek. Ja, wat hebben jullie aanbieding? Zal ik dan nu uh, de belofte inlossen wat ik tegen, donderdag tegen je gezegd heb? Het uh, K-nummer? Nee, Beatles. Oh, oh de Beatles. Ja, de Beatles, ja. Beatles in, in, die, die belofte ja. ja, moet ik nog ja. inlossen natuurlijk. Hè. Altijd goed, ja. Echt goed bezig, man. En Ja, en de Beatles. Ja, een van de betere nummers, nou, oh, dus hè? Een van de betere nummers, nou. We gaan weer verder met het programma, als je het niet vindt. Nee, uh, het we lang. hebben, als het goed is, Maike kappel kappel, kappel, kappel, kappel, hè? Kappel, Maike, goedemorgen. Ja, kappel. Kappel, goedemorgen. He, inderdaad, goedemorgen. Uh, leerkracht aan de aan de Office uh, ja, de, de School, hè? Ja, dat, is, dat is toch nog ja, steeds nee, zo? Ook? Ik weet ik, niet meer. Oh, we weten je daar niet meer. Nee, tegenwoordig niet meer. Maar uh, ik regel wel uh, alles rondom de toneel. Oh, op die manier. ja, ja. Want ik, toen, ik nog aan, de, aan het hek stond daar, uh, toen werk je er wel. Oké, okay, ja, ja. dat maakt verder helemaal niet uit. Maar, uh, ja, ja, ja, ja. maar uh, het is voor de Zandvoortse school inderdaad. Ja, inderdaad. Jij weet wel alles van de Sinterklaastoneel. Nou, dat is, ik denk dat alle Zandvoorters, de die hier op school geweest zijn, dat wel een keer hebben meegemaakt. Het was altijd in de krocht, hè? Maar ja, de krocht wordt verbouwd. Ja. En uh, dus, jullie hebben een nieuwe uh, locatie moeten vinden. Ja, het, ja, het bag... allemaal. Sorry? Het was een beetje spannend allemaal. Ja, dat begrijp ik, ja. ja want, nou ja, je kan natuurlijk wel ergens heen, maar uh, ja, het moet ook nog goed te lopen zijn en voor de scholen, et cetera. Waar, waar gaan jullie heen nu? Uh, we gaan in de protestantse kerk spelen aan het kerplein. Oké, okay. en, uh, ja, en daar worden waar... gewoon stoelen neergezet. Weekend... Ben je er nog? Weekend... Ja, ik ben er nog. Wij gaan dit weekend alle podiumdelen vanuit de oranje nassen school bij naartoe toe verplaatsen. Oké. Okay. En uh, er is een hele grote decorgroep. Uh, die gaan speciaal alles opbouwen daar. Dus uh, we hopen dat het lukt. Ja, nou, dat valt toch wel? Wat, wat kunnen we verwachten uh, bij het Sinterklaas-toneel? Uh, wij spelen dit jaar het stuk Hotel Meshocha. Ja, mooi naam. Gaat, ja, het is wel een heel mooi stuk ook. Het is, uh, het is al vrij oud. Mm -hmm. En um, het gaat over een. Um, er is een conferentie van doktoren... over een uh, doorgroeiende lichaamsdelen. En dat zouden mm -hmm. zij kunnen stoppen. Oh. Oké. Okay. <lacht> kun en dan, je en dan de... praat je over oren en, en, en neuzen. Ja. <lacht> dat kun je wel eens van maken, ja. handen, tenen. Mm. Blijven die ook groeien? Ja. <lacht> Ja, die blijven dus groeien in deze... Je meent het. Ja, ik, dan, denk, ik zie het ja. wel in mijn oren, ja. En daar moet iets op gevonden worden, ja. Ja, ja. ja en daar moet iets op gevonden worden. Ja, daarom, daarom. Het dus is een beetje een poppenkast. Ja, maar het loopt goed af, neem ik aan, of niet? In elkaar gemet achtervolgd door de kerk heen. Ja. Hoe, hoeveel, hoeveel leerkrachten spelen er mee ongeveer, uh, Maaike? Uh, we spelen nu twaalf uh, leerkrachten mee... Oké. Okay. alle verschillende scholen... Uh -huh. uh, Alleen niet van de school, maar voor de rest van elke school uh, spelen ze mee. En is het, is het lastig om uh, het genoeg leerkrachten te krijgen die mee willen, willen doen? Nou, het willen is vaak niet het probleem. Um, maar de tijd vinden... Het is het. alleen dat er natuurlijk voor twee dagen vervanging gevonden moet worden voor de andere groepen. Ja, dat is waar. Ja. Ja, maar er moet veel geoefend worden waarschijnlijk ook, of niet? Ja, wij, uh, wij doen dit allemaal vrijwillig. En ja. wij oefenen elke vrijdagmiddag ah. uh, vanaf de zomervakantie. Tot uh, nu, en dan uh, twee uur, tweeënhalf uur lang. Oké, okay. en ben jij de regisseur ook, uh, Michael, of niet? Nee, Jeppeke is regisseur. Oh, oké. Okay. En uh, nou. ik, uh, ik speel mee, dit jaar. Oh, je speelt mee, oké, okay. want je hebt een paar ja. jaar dus niet meegespeeld, begrijp ik? Uh, nou, ik mag eigenlijk niet meer meespelen, oh. want ik uh, werk niet in Zandvoort. Oh, die manier, ja, ja, ja. Nou ja, goed... Uh... Maar goed, ik heb een Benz-antwoord en ik heb een... Daarom, en je kent een hoop een kinderen natuurlijk, dus uh, dat, mag, dat mag er wel, dat lijkt me niet ja. zo'n probleem. Hey, en uh, uh, nou ja, in de, in de, in de kerk, uh, ja, dat is de, tijdelijk dan, he, want het is altijd in de kroch geweest, hè? Ja, nou, het is ook nog in me metropool geweest. Oh, ja. oh op de klein. ja. Ja, ja. ja. ja, ja. dus uh, het is zo oud is het al, dit is uh, het 71ste jaar, denk ik. 71ste jaar, meen je dat? de ja. jaren 50 begonnen zo'n beetje. Ja, het is een van de langslopende Sinterklaas Tornelen in Zandvoort. Oh, nee. uh, in Nederland. 1953 Hans. Nou ja, in de jaren 50. Dan zit ik er niet ver <laughs> van af, dankjewel. Maar in ieder geval, um, um, en is het altijd in de coronatijd is het één keer niet geweest, volgens mij, ja, toen mochten de kinderen niet bij ons. spelen. Nee, nee, inderdaad. Nee, dus nee, nee, nee. Elk jaar geweest en toen hebben wij het ingehaald. Uh -huh. Want we wilden niet een jaar niet spelen. Uh -huh. Dus we hebben het ingehaald uh, vlak voor de zomervakantie. Oh, wat goed. Ja, ja, ja. ja dat is wel leuk natuurlijk, hè. Nou, we moeten die traditie wel voortzetten. Natuurlijk. Ja, dat vind, ik wel, dat vind ik wel. Heb je een grote rol in, di in dit stuk? Uh, mijn rol is Morris May uh -huh. en ik ben een actrice en ik heb last van doorgroeiende vingers. Oké. Okay. Dus ik mag alleen maar en Rolland spelen. Oh ja, ja, ja, ja. Nou, niet Doris Day, maar Morris Day. Morris May. <laughs> Morris May. Oké. Okay. Hey, uh, Maaike, ik begreep dat jij tijdens de coronatijd ook een paar keer les hebt gegeven in de, in de protestantse kerk. In de, in de... Ja, ja, dat was mijn, uh, mijn thuisplaats. Ja, waarom was dat? Nou ja, ik heb heel erg astma ja. en ik was heel erg bang voor die corona. Uh en toen, uh, dan konden de kinderen wel komen en dan hadden we alle ruimte. Ja, ja, ja. Ah, ah. En, en uh, nou ja, het feit dat je nog steeds daar zo bij betrokken bent, dat, uh, nou, dat geeft je betrokkenheid ook wel aan, hè? He, dat Sinterklaas toneel. Ja. Want hoeveel ja, keer, ja. hoe keer heb je nu meegespeeld ongeveer? Um, ik denk een keer of 18. Toch wel, Ach, 18. Zo, dat ja. is een tijd, hè? Ja, ja. En, en zijn er meer die zo lang al spelen, of niet? Ja, Thierf uh, Woerd. Uh -huh. En die doet dit jaar ook mee. Ja. En uh, Connie, heeft, uh, Connie speelt al heel lang mee. En haar man helpt ook mee met alles. Oh, wat goed. Ja. Dus ja, we zijn wel... Uh, Eigenlijk met een vaste nou, ja, groep... Uh, Elk jaar weer terugkomt. En we hebben nu al een stichting opgericht. Daar heeft... <coughs> ja. Daar heeft, uh, Okay. Ja, blijkbaar waren we geen stichting, 60 jaar lang. Oh. Maar heten we wel een stichting, maar nu zijn we eindelijk officieel ook een stichting. Oh, dat is mooi, dat is mooi. Hey, en wanneer gaan de kinderen het bekijken? Wanneer is dat? Uh, Aankomend donderdag en vrijdag gaan de kinderen kijken overdag. Uh -huh. En vrijdagavond zijn er nog wat plekken... ...voor de avondvoorstelling voor de mensen van Zandvoort. Oh, die kunnen er ook heen, dat is mooi. Ja, dus mochten er nog mensen zijn die willen komen kijken... ...vrijdagavond 22 november om half acht inlopen... ...en om 8 uur starten we in de protestantse kerk. Maar kunnen ze er gewoon heen of moeten ze zich van tevoren aanmelden? Nou, het is misschien handig als u even een mailtje stuurt. Ja, waar, waar heen, Maaike? Waar moet die uh, mail heen? Doe maar naar uh, maaike.kappel.etwijwijzer.nu Oké. Kappel, maaike .kappel .nu. Okay. met een k of een c? Nee, met een, met een c. Hè. B, c, A, A P. C. Ja, inderdaad. <lacht> ja, Heel ja. goed. Dus als ze daarheen sturen, dan uh, zijn ze wel verzekerd van een plek. Ja. Want hoeveel plekken zijn er nog <clears throat> ongeveer beschikbaar? Ja, nou ja, dat ligt er een beetje aan hoe de laatste kaarten vandaag en morgen gaan. Oh ja. ja. Maar rond de uh, 30 plekken kunnen we nog wel kwijt. En, en de, hoeveel mensen zitten er dan ongeveer? 200 of zo? Uh, nou, rond de 110. Tussen 140 en 180 Oké, okay. uh, uh, uh. nou hartstikke goed. Ja, en volgend jaar waarschijnlijk weer in de, in de krocht, hè, als het goed is. Dat hopen we wel. Ja. ligt ja. aan de kosten van de krocht gaan zijn. Ja. Nou, ze ja. zijn druk, hè? Nou, het wordt druk in de kroeg. Ja. ja, zeker. Maar ze zijn ook druk met verbouwen. Ja, nou ja. Het, ja, het gaat hartstikke goed. Nou ja, het vliegt nog niet echt op. Als nou, wat zeg zijn. je dan, maar... Er <laughs> uh... staat nog niks hoor, buiten. <laughs> <laughs> nou ja, het is nu nog niet helemaal klarig, hè? Nee, maar... Heeft het, maar ze zijn druk bezig. Ja, is dat is waar, ja. Nou Maaike, mogen we je enorm veel succes wensen met de voorbereidingen nog. En, uh... Ja, dankjewel. Is er nog een try-out of een... Uh... Ja, we hebben maandag uh, generalen in de kerk en dan woensdag. Uh, Pre-generalen en dan woensdag generalen. Oké. Okay. Ja, en, en dan hopen we dat het erin zit. En die generalen, die, die is ook niet... Dat kun je niet komen kijken waarschijnlijk. Uh, nou, eigenlijk niet. Eigenlijk er zijn niet. Ik al een paar mensen voor uitgenodigd, maar ja. Ja, ja het is niet de bedoeling dat, dat het dan al helemaal vol nee, zit. Ik denk dat hè? het campus vol is in de kerst. Doen. Nee, dat moeten we maar niet doen. Nee, lijkt me ook niet. Dat nou, heel veel ja. succes. Donderdag, vrijdag en zaterdag dan, hè? Nee, donderdag en vrijdag. En vrijdagavond. En, oh ja, donderdag, vrijdag, <laughs> vrijdagavond, inderdaad. Zeg volk, dus, man. En zaterdag ga je lekker uh, uitrusten. Nou, dat moeten we erop maar Dan moeten al de podiumdelen er weer uit. Oh ja, dat moet ook oh, allemaal gebeuren, ja. natuurlijk. Ja. ja. ja. Nou ja, hey, heel veel succes Maaike, hartelijk bedankt en uh, ja, het is ik hoop dat het nog heel lang uh, doorgaat. Ja, gaat. Ja, hoop ik ook voor je, ja. Nou, hartstikke bedankt Maaike en een hele fijne weekend verder nog. U ook, dag. Oké, bye bye. Hoi, dag. Muziek maar weer. Uh, ja, muziek uh, nou, maar we weer, weer doen, ja, ja. ja, ja, ja maar... Heppakee. Moet toch wat. Jij wist wel wie dat was, hè? Dit? Ja, dat was Roemer. Uh, Roemer. Nee, nee. nee, Adel. Adel natuurlijk, jongen. Adel, Bloemendal. Adel met rumor has it. Adel Bloemendaal. Ah, nee, Nee, nee. nee grapje hoor. Uh, nee, nee. Adel een heel Bloemendal. Uh, die, die komt zo maar oh, weer terug. Ja, die komt bijna weer terug. Lachen met jou. Goed, dat was leuk over de Sinterklaasavond. Uh, maar goed, we gaan alweer naar het laatste onderwerp in deze avond in, in dit uur? Nou, de duurzaamheidsprijs bestond eigenlijk uit tweedelig. Mm -hmm. Ik zal het nog even uitleggen. Dus je had uh, de inwoner, hè, de duurzaamste inwoner, maar Juist. ook het duurzaamste bedrijf. Dat had je ook. Nou ja, dat werd verrassend uh, verrassende wijze. Weet dat, de zon van apotheek. Hartstikke leuk Ja, natuurlijk. dat vind ik ook wel heel bijzonder. Uh, laat verbouwd. Nou, ik denk dat het daarmee Maar te is maken dat heeft. waar jij werkt? Nee, ik werk bij de uh, Beatrice ponsioen En die zijn niet duurzaam? Uh, nee. minder, minder? Nou ja, denk ik. Weet niet, we, we zijn niet... Uh, uh, uh, uh, we hadden geen, geen nominatie, dus... Uh, nee, daar houdt het op. Daar houdt het op, hè. Ja. Nee, maar uh, de Sanfors Apotheek is laatst behoorlijk uh, verbouwd... en dan zal Hans Mulder, eigenaar, denk ik... in het gesprek met Carine v uh, verder op ingaan. We gaan luisteren. En nou sta ik bij de duurzaamste ondernemer... Hans Mulder van de Apotheek. En uh, hoe voelt dat, een prijs winnen? Nou ja, een beetje bizar, want dit had ik echt helemaal niet verwacht. Mijn vrouw heeft me opgegeven en ik dacht, joh, doe het normaal. Dat hoeft toch helemaal niet. En uh, kon ik ook helemaal niet bij stilgestaan dat ik hier ooit zou winnen. Want ik denk van ja, wat ik doe, dat is toch gewoon, ja, dat ja, ja, vind ik gewoon normaal. Ja, maar dat is het dus niet helemaal. Nee, dat besef ik dat, dat, dat, dat besef ik nog steeds niet. Maar uh, ik, ik weet wel dat ik altijd een lange visie heb... Ook qua personeel en, en opleidingen. Uh, maar blijkbaar uh, uitzicht dat ook in duurzaamheid. Ja. En als je er helemaal mee bent begonnen. Ik denk dat ik in 2013 begonnen ben met zonnepanelen. Want ik dacht van ja, je luister is, Die zon die staat daar te branden. En dan staat die airco voor mij hier te loeien. En als je zonnepanelen hebt dan hoef je... Nou ja, hoef je elektriciteit niet in te kopen. Ja en... en dan begint het spel pas, want dan zie je dat de elektriciteitsrekening daalt. En dan denk je, nou oké, okay, nou dan moet we maar LED-verlichting hebben. En nou ja, dat is natuurlijk niet alleen in de zomer uh, gunstig. Want in de zomer betekent minder elektriciteit aan uh, verlichting. Dan hoef je ook minder weg te koelen. Dus het werkt twee keer. Hè. Dus als je één kilowattuur bespaart aan elektriciteit van verlichting bespaar je ook 1 uur om weg te koelen. Want als dat niet wordt geproduceerd, hoef je het ook niet weg te koelen. Ja, ja toen, toen kregen we 700 euro terug. Ja, dan denken we: nou ja, laten we eens een keer een elektrische auto kopen. Uh, nou goed, en dus dan... Dus het werd een soort sport om iedere keer te zorgen, ja. hoe kan ik nog meer verduurzamen? Ja, ja, ja nee, nee, dit, dit is vreselijk. Ik, ik zit nou elk jaar te kijken van, wat is mijn elektriciteitsverbruik? Wat is mijn gasverbruik? En ja. hoe kunnen we dat verminderen? En, nou ja, ja nee, dit is gewoon een verslaving. En de een die ja. stopt het in de motor. Ja. De ander die zegt, jongens, ik ga op cruise. En ik vind dit leuk. Ja. Oh, je vindt het gewoon heel leuk, jongens. Het is heel leuk om te verduurzamen. Maar dat geloof ik ook echt. Ja. Want met dat geld kun je hele andere mooie dingen doen. Ja, nou ja, ja dat, dat kan. Maar je, je, je, je moet erin geloven. En het, het leuke is ook, het levert ook gewoon geld op. En uh, je hebt ook... Neveneffecten uh, die je helemaal niet van tevoren wist. Want met die ledverlichting. Uh, daarvoor had je natuurlijk van die TL-bakken. Oh ja. moest je TL's vervangen. Ja. Dat is dus nu al acht jaar niet meer nodig. Ja. Dat zit erin en je hebt er geen omkijken naar. Dat uh, bespaart ook nog tijd en moeite. Ja, nou ja, gewoon gezeik waar je dus ja. niet mee bezig wil zijn. Want welk, welk ondernemer wil nou een, een nieuwe TL in, in, in die bak draaien? Ik bedoel, ja, het moet. Maar het is niet leuk. Uh, ja, en ook met die warmtepomp. Uh, de assistenten klagen nooit meer. Het is te warm. Het is te koud. Uh, want hè, met zo'n zo dan, dan schiet je snel door. En dan is het weer te koud. En nu is het een hele mooie gelijkmatige temperatuur. Ja, en dat zijn toch van die hele uh, ja, prettige neveneffecten. Die je eigenlijk helemaal van tevoren helemaal niet verwacht en niet bedenkt. Dus, wat staat er nu? Waar, waar heb je nu je zin op gezet om mee te verduurzamen? Is er al iets in de planning? Ja, nou ja, er zijn nog twee dingen. Eén, uh, een, uh, een batterij om zeg maar uh, de overtollige energie die je hebt... of als de energie uh, in de zomer negatief is om op te laden... zodat je dus in de nacht helemaal niks hoeft af te nemen. Uh, en eventueel nog uh, regenwater opvangen om eventueel de wc mee door te spoelen... Maar uh, ja. ja, dat zijn nog twee dingen die, daar, uh, ja, die op het lijstje staan. Dus volgend jaar vraag ik, spoel jij al met regenwater door? Uh, of volgend jaar, dat weet ik niet. Maar ja. de kans zit er wel in dat we er in ieder geval mee bezig zijn. Nou, hartstikke goed. Heel erg gefeliciteerd. Geniet ervan, want het is ook een mooie prijs. Want volgens mij heeft Juttes geluk deze ontworpen. Klopt dat, deze prijs? Ik ga het eens dus even vragen aan de mensen van Juttersgeluk. Geen idee. Maar geniet ervan. Okay. En uh, hartstikke leuk. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, nou, helemaal goed. Het klopt ook hoor, wat Carina zei. Ja, dat, dat klopt. Je uh, ontworpen die prijs door Juttersgeluk... en gemaakt van gerecycled afval wat op het strand is gevonden. Ja, en dat ik heb zo... begrepen dat er uh, via het uh, Zandersmuseum... ook weer verzoeken zijn aan kunstenaars om kunst te maken met uh, spullen die uit zee zijn gekomen. En nou, uh, hartstikke dus goed. Ze uh... zitten tegenwoordig boven bovenaan de kerkstraat, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja, in de kerkstraat, klopt. Absoluut, we ja. hebben ze vorige ja. week gesproken. Ja. Nou, we hebben nog een paar minuten voor het, uh, het nieuws en uh, nog een muziekje. Ja. Nou, ja, en uh, jij kunt uh, nog wat zon voor het nieuws uh, Ja, brengen. de donkere dagen komen er weer aan. En, nee, nee. Uh, ja, absoluut. zijn de, de, de donkere dagen voor uh, kerst. Hè. En uh, uh, maandag 18 november delen de jongere werkers van Pluspunt tussen 7 en 9 uur gratis fietslampjes uit. op het fietspad langs de Zandvoortslaan. Dus dat heet nu de Oude trein. Ja, sterker nog, daar is de burgemeester ook bij, zelfs. Oké. Okay. Begrepen, ja. Ja. Ja, ja. En de rest de okay, ja. duim weg. en uh, leggen zij contact met uh, jongeren over het gebruik van fietsverlichting. Gaan nou, ze de hele dag daar, of niet? Want nee, kom ik later ook even langs. Je moet maar... goed luisteren wat ik zeg, Hans. tussen 7 en 9. Oh, tussen 7 en 9. Oh, <laughs> nee, maar dus dat als je wat, erbij is niet wilt. de hele dag. Kun jij niet bellen dat ze wat langer blijft staan? Want dan uh, hoef ik niet nog ja. op. Dus als je erbij wil zijn, moet je er gewoon Maar erbij. je moet goed in de gaten houden. Als je op je fiets wordt aangehouden zonder licht... is de bekeuring volgens mij 125 euro? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, vijf. Thomas zit hierbij. Klopt, hè, Thomas. 65 euro's. Nee, nee, nee, dat nou, zei je wel. 125? Ja, dat is het serieus geld. Ja, je kunt bij, uh, bij de HEMA kun je die lampjes kopen hè, voor 4 ja, euro's. Euro, ja. Ja. Ja. En dan heb je er twee. Eén voor achter, één voor voor. Zul, ja. Zullen we het uur afsluiten, jongens? Maar ja, we gaan afsluiten, ja. want uh, we gaan op nog een, een muziek. muziekje draaien. Wat gaan we nog draaien, Jaap? Andrew Gold, Lonely Boy. Ah, Andrew altijd Andrew Gold, ja, lekker, lekker. Tot het volgende <laughs> uur. said what I love